van de eerste tempel. Hebben we dan ook nog een tweede tempel? Hebben we nog een derde tempel? Ja. Er is ook nog een tempel in de hemel, waarvan alle aardse tabernakels en tempels een schaduwbeeld zijn. Want hij zegt, de ware tempel is in de hemel waar onze Heer is ingegaan, als hoge priester. Want had hij niet opgevaren naar de hemel, en niet ingegaan in de tempel die in de hemel is, waar had dan zijn werk geëindigd? Maar we weten dat hij als hoge priester in het hemelse heiligdom is, waar hij voor ons bidt en pleit. Dus als onze gebeden als uh, reukwerk voor het aangezicht van vader komen, dan is het Yeshua nog een keer die onze gebeden voor het aangezicht van God brengt, zoals de hoge priester uiteindelijk het reukoffer in het allerheiligste brengt. Dus Yeshua dient als hoge priester in het hemelse heiligdom. We gaan nadenken over de reiniging van de eerste tempel. En voortvloerend daaruit gaan we dan nog even het Nieuwe Testament toe. In 2 Kerenuken 29 vers 1 staat het volgende. Jehiskia, hij werd koning, 25 jaar oud en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heet Abia, zij was de dochter van Zecharia. Vers 2 is heel belangrijk. Wat staat er van die koning geschreven, van die Jehiskia? Hij deed wat recht is in de ogen van Yahweh. En wij zijn altijd geneigd om te doen wat recht is in onze ogen. Maar het is een kunst van leven: het is een uh, Torah levenswijze, om te gaan beseffen wat recht is in de ogen van Yahweh. Wij willen liever niets anders doen dan wat recht is in de ogen van onze God Yahweh. En Hij is de enige waarachtige God. En buiten Hem is er geen God. Hij deed wat recht is in de ogen van Yahweh. Geheel zoals zijn vader David gedaan had. Dus dat is wel mooi. Van David is dus al geschreven. Ondanks het feit dat hij ook hele verkeerde neigingen heeft gehad en fouten heeft gemaakt. Maar hij had een hart wat gericht is op God. Hij was ook bereid om te buigen als hij fouten gemaakt had. En tranen met tuiten te huilen. Tot hij dat weer geflikt had wat hij geflikt had. Maar David was ook een mens. Het was wel een kleine man, hij was niet groot, hij was razig, Dat was ook niet al te sterk uiterlijk, maar het was een mannetje, daar moest je niet mee vechten. Hij deed wel wat recht was in de ogen van Yahweh. En wij kunnen weten wat in de ogen van Yahweh recht is. Hoef ik geen vragen over te stellen, Yahweh heeft zijn woord bekendgemaakt en dat is Torah. Dat is gewoon het woord van Yahweh. En dat woord is ook nog vlees geworden, wist je nog? Het heeft onder ons gewoond. Getabrenakeld staat er. En dus is Yeshua. Yeshua is het vlees geworden woord van God. Maria, je zal zwanger worden en een zoon waarden. Zeg Maria, hoe kan dat? Ik heb nog geen man bekend. Nee, zegt hij, mijn kracht van de geest zal over jou komen. En dat wat in jou verwekt wordt, dat zal mijn zoon genaamd worden. Dus ze is niet zwanger geworden van Jozef. Yeshua is de zoon van de levende God en hij is door het spreken van God verwekt in de maagd Maria. Altijd onthouden. Zoals die Adam één geformeerd heeft uit het stof, door te spreken en te formeren uit het stof, zo is Yeshua uit het stof verwekt geworden. De ene Adam heeft ons door zijn zonde naar de dood geleid, want omdat Adam de overtreding van Gods gebod heeft gedaan was hij aan de dood onderworpen. En wij zijn allemaal kinderen van Adam en Eva. En iemand die aan de dood onderworpen is... kan nooit een nageslacht verwekken wat niet aan de dood onderworpen is. Dus automatisch is door de zonde en de gang naar de dood van Adam... zijn we allemaal aan de zonde en de dood onderworpen. Prijs de Heer dat de Zoon van God gekomen is... in een rechtvaardig leven. Dat de dood is ingegaan en na drie dagen en drie nachten... door zijn vader is opgewekt uit de doden. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar Yeshua is zelf opgestaan. Dat is echt niet waar, want het woord waar opgestaan staat in het Nieuwe Testament, dat staat bij doen opstaan. Zijn vader heeft hem doen opstaan. En in andere vertalingen staat opgewekt. Hij heeft niet zichzelf opgewekt. Hij is echt door de vader opgewekt. Nou, één ding is duidelijk, die koning Jehischkia, hij deed wat recht is in de ogen van Yahweh belangrijk om te onthouden, geheel zoals zijn vader David dat gedaan heeft. Ik hoop dat ze dat van u en mij ook kunnen zeggen. Dat ze, nou, dat was een man die heeft in rechtvaardigheid gewandeld, helemaal zoals David. Dat betekent niet dat het een volmaakte man is geweest, maar hij kwam altijd terug, vader. Ik heb gezondigd en dan zegt vader goed, mijn zoon, sta op en wandel in rechtvaardigheid. God is een vergevende God. Hij is barmhartig, hij is genadig, hij is goede tieren, hij is trouw. Hij is gaarne vergevend, zegt hij in de, in de exodus. Zo is onze God. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, die koning Hiskia, in de eerste maand de deuren van het huis van Yahweh en herstelde ze. Dat is in de eerste maand van zijn koningschap, dus niet in de eerste maand van het jaar. De eerste maand van zijn koningschap. Hij herstelde ze. Hij was dus degene die het huis van God weer oprichtte. Wat totaal in verval was. Totaal in verval was. Hoe is het mogelijk het huis van God in verval? Dat komt door de goddeloze handelwijze van Israël. Uiteindelijk heeft God zich moeten terugtrekken. Heel triest. Het is een voorbeeld van ons. Wij kunnen ook doorgaan tot een bepaald moment... En ineens denk je, waar is God gebleven? Dan kan je nog maar één ding doen. Je smart en je pijn betuigen over dat wat je gedaan hebt en vragen of God je verder wil leiden. Er is bekering mogelijk voor het aangezicht van God. Daarom heet hij ook de barmhartige, de genadige, hij de goede tieren, de trouw is en altijd doet wat hij zegt. Bekeer je en je zal verzoening ontvangen. Toen liet hij, die koning Jehischia, de priesters en de levieten komen en vergaderde hen op het Oostplein. Dus de koning vraagt om de priesters en de levieten. Het eerste wat je moet gaan doen als je het huis van de Heer wilt oprichten, heb je toch priesters en levieten nodig in die tempel. Hoe zit dat eigenlijk in onze tempel? Wie bij ons is, wie is hier de leviet? Of de priester? Hebben we die ook? Is er een priester onder ons? Steek je vingers op. Is er maar één, is er alleen hij priester? Nog een keer broer en zuster, zijn er nog meer die een vinger willen opsteken? Echt waar, wij zijn een koninklijk priesterschap. Echt waar. Zijn we alleen maar een koninklijk priesterschap omdat we priesters zijn? Nee, je wordt nooit zomaar priester gemaakt. We zijn een koninklijk priesterschap om, een reden van, wij de grote daden gods bekend zullen maken. Je bent nooit zomaar koninklijk priesterschap. En koninklijk priesterschap heeft een daad te stellen. Ook van u in geloof. Daar komen we dadelijk nog een klein stukje op terug. Hij zegt tot hen, die koning, hoort naar mij, Levite. Sma, hé, hey, ook toevallig dat die koning dat ook zegt. Sma, zie je dat? Maar hoor naar mij, Levite. En dan zegt hij, heiligt u, thans, nu. Heiligt het huis van Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is de God van je vaderen. Breng het onreine uit het heiligdom naar buiten. Als we nou onszelf ook beseffen dat we een heiligdom zijn. Want de Heer woont in ons. En we zijn als broeders en zusters het huis gods. In de geest. In ons hele ons denken is daarvan vervuld. Dus de Heer woont in ons huis. Hij woont in ons. Zowel de vader als de zoon woont in ons. Oh ja? Hoe kan dat nou? Hoe kan nou vader in ons wonen en de zoon? Hoe kan God nou in ons wonen? door zijn geest, en in onze geest hebben we hem leren kennen, we hebben geluisterd naar zijn woord, en door zijn woord woont hij in ons. Want we zeggen altijd, zo zegt de Heer, en zo zegt Yeshua. En als we dat weten en daarna handelen, woont volledig de geest van God in ons. Een ander die ook de geest van God kent, die zegt, hé, hey, kijk die man is met zijn doen en met zijn laten, daar zit de geest van God in hoor. Want hij is gehoorzaam aan de Torah. En hij beleidt in onze tijd ook nog eens een keer dat Yeshua de Messias is. Hij zegt, breng het onreine uit het heiligdom naar buiten. Mogen we dat overdrachtelijk maken? Wij zijn het heiligdom des Heren, levend heiligdom. Het lichaam van Messiach hier op aarde. Wij zijn wel het huis gods. En wat wij in ons innerlijk doen, ook in onze gedachten doen, er is voor God niks verborgen. Ik weet wel dat we ons ook schamen voor onze gedachten somtijds. En dan willen we er ook snel vanaf van slechte gedachten. Maar we willen een zuiver leven hebben en we ontdekken dat we ook in ons vlees leven. Dan denken we, niet houdt dat eens dus een keer op in dat vlees? Daar komt een dag dat het ophoudt, want dan zult u sterven. En het sterven van God, wat hij ons geeft, is een genade. Want in het vleeselijke lichaam waarin we nu leven, kunnen we geen eeuwigheid verkrijgen. Gaat onmogelijk. Je hebt dus een nieuw lichaam nodig en de Bijbel die leert dat als je sterft, en hij wekt je op uit het graf, wat vleeselijk is, wordt geestelijk. Dus we zullen opstaan in een geestelijk lichaam. Hoe het zal zijn weet ik niet, maar ik denk dat het schitterend zal zijn. Dan zijn we niet meer driedimensionaal, maar dan zijn we vierdimensionaal. En dat weten we niet precies wat het is. Maar we zullen geestelijk zijn als de, de engelen. Ze zijn ook geestelijke wezens. Nou, zegt hij, breng het onreine uit het heiligdom naar buiten. Dat moeten wij ook doen. Waarom moeten we dat doen? Omdat onze vaders zijn ontrouw geweest. Oh ja, ja, onze vaders. Nou, ik had een hele rechtvaardige vader. Maar inderdaad, hij hoort er ook tussen. En zijn vader ook. En zijn vader ook. En mijn voorgeslag, mijn alleroudste grootvader... Kent u hem? Is Adam. Echt Adam. En zoals Adam geworden is... aan de dood onderworpen door de zonde... zijn wij allemaal... niet omdat we zo zondig zijn aan de dood onderworpen... maar vanwege Adam omdat hij het graf is ingegaan, moeten wij allemaal het graf in. Onze vaders zijn ontrouw geweest. Zij hebben gedaan wat kwaad was. In wiens ogen? Ja, in de ogen van Yahweh. Hij bepaalt wat goed is en wat kwaad is. En de vreugde die wij hebben mogen ervaren met elkaar... dat wij blij zijn om het goede te doen in de ogen van God... Mensen hebben ons uitgelachen toen we stopten met de zondag. Toen we stopten met de kindertjesdoop. Met alle respect voor vroeger. Hè? Maar we hebben geleerd om naar Torah onze levenswijze in te richten. Dus we doen het op een andere wijze. We kennen de waarheid en dat doet wel eens een beetje pijn. Maar toch zeggen we, dat is de weg van rechtvaardigheid. Onze vaders zijn al ontrouw genoeg geweest. We kunnen ook nooit tegen onze hemelse vader zeggen... Ja, maar mijn vader heeft het me zo geleerd. Maar hij heeft ook gezegd in Marcus 7... Te vergeefs eren ze mij. Want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Ja, maar ik doe het tot eer van uw naam, vier ik zondag. Maar waarom dan niet ook de Sabbat erbij? Je mag ook de maandag en de dinsdag vieren... maar hou gewoon de Sabbat als rustdag. Onze vaders zijn ontrouw geweest. Zij hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van Yahweh, onze God. Staat erbij, Yahweh is onze God... En ze hebben hem verlaten. Ja, als je de zonde gaat vieren of je gaat andere dingen doen waarvan God zegt, dat moet je niet doen. Dat is eigenlijk een weg van verlaten. Hoewel onze vaderen het toch niet begrepen hebben en met alle plezier en godsvrees de zonde gevierd hebben. Het is ook niet aan ons het oordeel. Nee, we hebben de weg leren kennen. Ik heb zelfs nog gezien dat toen wij Salat gingen vieren, mijn moeder zei, ja, wat krijgen we nou toch? Hij heeft mijn leven zondag gevierd. En mijn vader zei ook, ja, hey, hé, hey, hallo. En moeder zegt aan één keer, ja, ze is mij wel gelijk. De Sabbat is op de zevende dag. Ik had net besloten Sabbat te vieren en mijn moeder zei het al. Ja, zei ze, dat is de rechte weg. Ze was er ook bij toen volwassen gedoopt werd. En mijn vader kon het eigenlijk niet aan. Een rare situatie. Maar het is toch heel wonderlijk gegaan. We zijn toch gedoopt geworden. Zelfs Anna stond met een hak in het zand... Drie jaar lang heeft ze met de hak in het zand gestaan. Je moet dus weten hoeveel dominees ze me op mijn dak gestuurd heeft... om me te overtuigen dat ik helemaal fout zat met de Sabbat. Maar drie jaar later zegt ze, je hebt gelijk, het is Sabbat. En het was zo'n blad aan de boom. En niet omdat ik ze overtuigd had. Want ik ben gewoon blijven liefhebben. En zij mij. En er komt ineens een dag en dan opent God de oogjes. En dan denk je, wat een zegen zeg. Ik kan maar één iemand doen. Ik kan maar één iemand doen. Echt waar. Wij kunnen elkaar de ogen niet openen. We kunnen wel keihard de waarheid verkondigen, maar dan doen ze gewoon de ogen dicht. Want iedereen weet dat als je de waarheid gelooft, moet je je bekeren. En dat willen mensen helemaal niet. Het kost moeite en verdriet. Je familie gaat je haten. Maar goed, vaders zijn ontrouw geworden... want ze hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van Abba Yahweh, onze God. Ze hebben hem verlaten. Hun aangezicht, broeder en zuster, hebben ze afgewend van de woning van Yahweh... en de rug naar de woning van Yahweh gezet. Dat is absurd... Dat je met je achterwerking naar het huis van God gaat staan. Dat kan helemaal niet. Als de priester in de tempel was, dan ging hij er vooruit in. Ik denk, die gaat er achteruit uit ook. Pas als het gedijn valt, dan draait hij zich om. Hun aangezicht afgewend van de woning van Yahweh. Nou, ons aangezicht is niet afgewend. we ook niet de hele dag naar de hemel te kijken. Maar één ding is wel duidelijk, in ons hele denksysteem is Torah manifest geworden. Ons geestelijke oog is volledig gericht op de hemel. Wij leven ook ja, wel met onze voeten op aarde, maar met ons hoofd in de hemel. We zijn een beetje misschien zweverig, maar ook niet hoor. Want wat in de hemel verkondigd wordt, het zit goed in ons hoofd. Dus hier lopen we in de hemel, met onze voeten staan we op de aarde. Misschien een leuke manier om over na te denken. Zelfs hebben zij de deuren van de voorhal gesloten. De voorhal van het huis van God dicht doen. Ze hebben de lampen gedoofd. Dat is absurd. De licht te laten uitgaan in het huis van God. Daar was een hele regeling voor getroffen om olie bij te doen. Tot het nooit uit zou gaan. Geen reukwerk ontstoken. Dat betekent er waren geen gebeden meer die opgingen tot vader in de hemel. Het werd stil in de hemel. Als er nou geen gebeden meer bij vader komen. Om welke zegen moet hij je dan geven? Ja toch? Zij die in de vreugde van de heer wandelen die danken hem dag en nacht. Wij lopen niet de hele dag te bidden, ga niet de hele dag lopen bidden, want dan denkt vader tegen Gabriel, slaat hij alweer te bidden en te vragen. Nee, zeg hem wat hij gezegd heeft, vader wat een vreugde om u te dienen en alles wat u beloofd heeft. Onderhoud mijn geboden en leef, nou dat is pas leven, gewoon naar de Torah leven van God, dat is pas leven. Als je dat niet doet, dan heb je geen leven, maar dan ben je de dood aan het produceren. Er is geen reukwerk ontstoken, er zijn geen brandoffers meer gebracht in het heiligdom van, aan de God van Israël. Het is stil geworden. God rook het niet meer. De brandoffers, de schuldbeleidenis, de lofoffers. God kon het allemaal ruiken. Zodat de toren van Yahweh op Juda en Jeruzalem rustte. Hij hen maakte tot een voorwerp van schrik. Ja, als je niet meer God dankt vanwege zijn zegeningen... Want je moet hem danken, niet bidden, danken. Dan zit je volledig in de zeeën. Want we danken toch ook in het geloof, of niet? Zelfs als we pijn in onze buik hebben, danken we nog God voor zijn genade. En tot ook zelfs de genezing eraan komt. Zelfs als die er niet aankomt, dan zullen we nog in vrede sterven. Maar we zullen een dankbaar leven hebben voor zijn aangezicht. Hij maakte hen tot een voorwerp van schrik. Ontzetting en tot een aanfluiting. Zoals gij... ...met eigen ogen kunt aanschouwen. Zo zag het volk van God eruit. Dit is een rampenscenario. En dan zegt hij... ...in vers 9... ...zie, zie, kijk er... ...zie, hierom... ...waarom? Nou, hierom zijn onze vaders... ...door het zwaard gevallen... ...vanwege hun goddeloze gedrag... ...en God zijn zegeningen moest terugtrekken... ...en ook zijn veilige muren... ...rondom Jeruzalem en het hele volk... Daarom zijn onze vaders gevallen door het zwaard... en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap. Dat is triest. Niet omdat ze zo gehoorzaam waren... maar omdat ze zo goddeloos gehandeld hebben. Het zijn net mensen, dezelfde mensen als wij in onze tijd. Thans is het mijn voornemen, zegt Jehischia. Dus nou gaat een koning zich iets voornemen... Want Jehiskia die wil een hervorming doorzetten. Want het volk is afvallig geworden. Tans is het mijn voornemen, zegt Jehischia, om een verbond te sluiten met Yahweh. Hoe vindt u zo'n uitdrukking? Dat kom je niet vaak tegen. Jehischia die zegt, ik neem me voor, ik ga een verbond met Yahweh maken. Hallo, wie ben jij wel niet? Hij zegt het wel. God heeft al lang een verbond met zijn volk gemaakt... maar dat hebben ze overtreden en overtreden en overtreden. Maar hij zegt, ik ga een verbond sluiten met Yahweh, de God van Israël. Waarom op dat... waarom op dat zijn brandende torens zich van ons afwenden? Yes. Dat is het. Als je voelt dat de zegeningen van onze hemelse vader weg zijn uit je leven... doe dan hetzelfde als je hiskia. Neem je nou voor om op te staan en een verbond met Yahweh te maken. Richt je neus omhoog, kijk naar de hemel... en zeg Abba Yahweh... in de naam van Yeshua, ik wil een verbond met u maken. Ik bekeer me vandaag. Ik laat me dopen, ik ga het onder water. En al gebeurt het tien keer in je leven... dan ga je tien keer om en dan ga je tien keer mikwe doen... om af te wassen en op te staan in een nieuw leven. Yes. Schitterend is dat. Eén keer dopen, heb ik altijd geleerd, altijd gedoopt? Nee. Het mikwe is een zeer bijbels aangelegenheid. Je kan elke maand wel in de problemen raken. En dat ga je elke maand doen. Onze zusters doen dat ook. En moet je het een keer in de week doen, omdat je vervelende dingen hebt ervaren. Ga naar het mikwe, ga het onder water, beleid het en staat weer op. Over mikwe nadenken is een enorme zegen. Ik heb er nooit over nagedacht. Eén keer dopen, altijd gedoopt. Dat is echt niet waar, is helemaal niet bijbels. dat dachten we. Geforceerd onder water, plons staat nergens geschreven. De Bijbelse wijze is staan, door je knieën gaan onder water als een foetus en opstaan in het nieuw leven. Zo verschrikkelijk mooi. En er is iemand bij als getuige. Ik ga een verbond sluiten met Yahweh, de God van Israël, opdat de reden zijn brandende toren zich van ons afwendt. Mijn zonen, zegt hij, wees thans niet nalatig. Dit is ook zo'n woord. Als je nou zo'n bijbeltekst leest, zo'n klein stukje in kronieken. De woorden die gebruikt worden. Alleen de woorden zijn al heftig. Het woord nalatig. Je kunt nauwelijks beseffen wat het inhoudt. Sta nou voor dat God moet zeggen, jij bent een nalatig, Wim. Of Marie, Piet, Kees, Gerry. Je bent nalatig tegen mij. Je zou toch van, ja, uit je schoenen schieten van de schrik. Dus wat zegt hij nou toch? Ben ik nalatig? Ja, je bent nalatig. Zo, je zat hier tegen de priesters en de levieten. Ja, Wat waren wij ook alweer in het koninkrijk van God? Een koninklijk priesterschap. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Gekocht en betaald door Yeshua. We zijn het lichaam van Yeshua. Hoe halen we het in ons hoofd om dingen te doen die niemand mag weten? Echt waar, ik ga nu voorop daarin hoor. Dat is een rampenscenario. We zitten in een lijf wat weer spannend is. Maar het is genade van God dat je het durft te erkennen. Zeg terug, terug. Vader vergeef me. En vader zegt, oké, okay, zoon van me, sta op, wandel. Broeder en zuster, mijn zonen, wees thans niet nalatig. Want u, ik heb het onderstreept, heeft Yahweh verkoren om in zijn dienst te staan. Het gaat wel over Jehiskia, maar ik wil het beeld naar ons allemaal zetten. Zet je eigen naam erin. Mijn zonen, wees thans niet nalatig, want u, broeder en zuster, heeft Jaweh verkoren om in zijn dienst te staan. Dienaren worden, je, slaven. Om zijn dienaren te zijn en aan hem te offeren. Ja, wat hebben wij te offeren? We hebben toch geen schapen meer en geiten om te offeren? Nee, je leven. Moet je loshalen van je eigen begeerte en offeren in de dienst van de Heer. Om volledig in zijn wil te wandelen. En dat is een heel rijk leven. Daar kan je van genieten, ook op deze aarde in het vlees. Alleen je wandelt een zuivere weg. Je bent niet meer onderworpen aan de vleeslijke zucht. Hé, hey, er staat ook nog een mooi stukje in Hebreeën. Ik zou het bijna vergeten, ik heb het er gelukkig bij gezet. Hebreeën 10, vers 35. Hij zegt in vers 35... Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, broeder en zuster... die een ruime vergelding heeft te wachten. Hoor je dat? Je vrijmoedigheid moet je niet prijs geven... Dus vertel tegen iedereen de hoop die we hebben. Want gij hebt volharding nodig... om, kom de wil van God... doende, doende... te verkrijgen het geen beloofd is. Stop je met doen... is verkrijgen voorbij. Fout gemaakt, herstel het, gaat het weer doen. Komt de prijs er weer bij. Het is zo vreugdevol. Nog een korte tijd en hij... hij die komt... Zal er zijn? En dan zal hij niet op zich laten wachten. Mijn rechtvaardige zegt hij tegen u, die hier in Abelasserdam vergaderd zijn, zullen uit geloof leven. We bezitten nog niks. Kunt u kijken wat ik in mijn hand heb zitten? Er zit niks in, hè? Lucht, hè? Nee, je zit mijn geloof in, want ik heb het vast wat de Heer beloofd heeft. Echt waar, zo zal ik ook sterven. Mijn rechtvaardiger zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig. Komt dat vervelende woord weer. Maar als die nalatig wordt. dan heeft mijn ziel, zegt God, geen behagen in hem. Klopt. Geen welbehagen. Dat wordt pas een rampenscenario, vindt u niet? Als wij nalatig worden. door niet te doen wat God zegt: doet het wel. Om mij te dienen, houd de sabbat, hou mijn feesten. Heb de broeders lief, heb je naasten lief. Wandel als Jezua. Maak je fouten. Vader, ik heb een fout gemaakt. Zit je goed zo? Sta op. Je krijgt mijn zegen weer. Ga verder. Doch, lieve mensen. Wij hebben niets van doen met nalatigheid. Nog een keer. Lieve broeders en zusters. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Maar met geloof dat de ziel behoudt. Vind je dat niet sterk, zoiets? Wij hebben niks met nalatigheid. Maar nalatigheid leidt ten verderven. Maar geloof, dat behoudt de ziel. Toen stonden de levieten op, staat er in Kronieken 2, Magad 29. Magad, Joël, Kis en Azaja, Joach en Ede, maakt niet zo wel uit al die namen, allemaal bekende namen van priesters, hè, levieten, Ezekiel, Simi, Samaja, Uzial. ze stonden allemaal op. Wat gaan ze doen? Zij brachten hun broeders samen, heiligden zich wat is het ook weer? Heiligde zich. We hebben ons afgezonderd. Nee, dat hebben u vandaag ook allemaal gedaan. U heeft zich afgezonderd voor de tijd van samenkomst op de Nieuwe Maansdag. Want de eer heeft gezegd, van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan en van Sabbat tot Sabbat. En elke keer zien we elkaar op Nieuwe Maan en op Sabbat tot, Sabbat tot Sabbat tot Sabbat en tot de feesten. We zijn op alle feestjes van de Heer. We hebben echt een feestvierende God. En degene die willen komen, die komen. En als iemand zegt, ja maar ik heb nog een vrouw te trouwen, vandaag doe ik het niet. Of ik heb nog een oors en ezel te kopen, eh, het lukt vandaag echt niet. Joh, Laat die oors en die ezel tot, tot, tot zondag. Of tot maandag. De Heer die roept je op om zo'n heilige feestje te komen. Zij brachten hun broeders samen, heiligden zich, zij zonderden zich dus af van hun dagelijkse bezigheden. En ze gingen naar het huis van de Heer. Ze kwamen voor het aangezicht van de Heer. En in dit geval heiligden ze zich en ze kwamen naar het gebod van de koning overeenkomstig de woorden van Yahweh het huis van Yahweh reinigen dus we hebben met elkaar ook de oproep gehoord we zijn ook onze huisjes gaan reinigen we hebben zelfs pestag gevierd we hebben ongezuurde broden gegeten allemaal symboliek waar de zonde uitgebannen was ja, hoe heerlijk is het niet geweest ik geniet van mijn ongezuurde broodjes echt waar, is een vreugde om dat te doen en daarna komt er weer zout in het brood ja, dat zullen ze aan mijn leven ook merken ik ben echt geen ongezouten vent hoor Nee, we hebben zout, Zijn we hier. Broeders en zusters, we zijn zout in de wereld. Mensen moeten het proeven aan je. Die is zout. Ja, dat is goed ook. Petrus, een van onze voorgangers, apostelen, die zegt, het is nu de tijd. Welke tijd? Nou zegt hij dat het oordeel begint. Oh ja, ja, bij het huis gods. Oh, kijk, dat doet weer zeer. Wij zijn het huis gods. Maar het oordeel begint hier. Hier hoor je de woorden van God. En dan hoor je gelijk het oordeel van God. Want na zijn woord oordeelt hij. Bent u gehoorzaam? Zegt hij, hey, dat is goed. Gabriel, kijk eens, is het goed. Gaat hem eens even de zegen brengen die ik beloofd heb. En er zijn er ook, die lopen stiekem dingen te doen die niemand mag zien. En dan zegt God tegen ga, Gabriel, je eens kijken. ga eens kijken of je hem kan helpen. Leg eens een paar voertjes neer tot die denkt, En breng hem zo weer terug tot de samenkomst. Dat is een vreugde. God slaapt niet in één keer een bult. Nee, hij zegt: het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. En als het bij ons, het huis Gods, begint, wat zal dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan dat evangelie van God? Wat is ook weer Gods evangelie? Hé, hey, ik heb wel het evangelie van Jezus Christus gehoord. Heb je wel eens van het evangelie van God gehoord? Het gaat altijd over het koninkrijk van God. Als je lang in Pinkster hebt gezeten, dan gaat het erom. Het feit, geloof dat Jezus is de Christus, dan ben je gered. Dan zeg je, nou, ik geloof in Jezus, halleluja, je bent gered. Maar het is een leugen. Je bent niet gered als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dat is het begin om tot gehoorzaamheid te komen en te tonen dat je gehoorzaam bent. Om ook zo te gaan wandelen als God zegt in navolging van Yeshua. Er zeggen miljoenen mensen dat Jezus is de Christus. Maar ze doen echt niet wat hij zegt. Daar moet je alert op wezen. Zeg het tegen de mensen die het niet snappen. Wie heeft zijn eigen ogen geopend hier? Echt, hier kan niemand. Dus wie heeft onze ogen geopend? Hoe zullen ze horen als er geen prediker is? We zijn geroepen om de woorden gods bekend te maken. En de mensen die dat horen, die kunnen misschien wel boos worden op je in het begin. Dan hebben je die roze weer, op zijn grijze kop. Hebt het altijd meer over de... Ja, maar zo staat het geschreven. Hou op, man. Ik heb een hele christelijke familie. Vanaf geboorte zijn we christelijk schitterende lieve mensen. Alleen deze stap kunnen ze niet nemen. Wij veroordelen dat niet, maar ze zullen aan ons zien tot we een vreugde hebben in de wegen van Yahweh te wandelen. Amen. Echt waar, wij kunnen niemand redden. Het is God die de oogjes opent. En God opent de ogen als er een biddende ziel komt. Oh God, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Als nou het oordeel bij ons begint, het huis van God... Wat zal dan het einde zijn van degene die dan nog ongehoorzaam blijven aan dat blijde boodschap van God, van het koninkrijk. En indien een rechtvaardige... Oh ja, wie was er ook weer rechtvaardig hier? Ja, steek maar rustig op, ook al wordt het eng. Hè? Indien de rechtvaardige nou ter nauwe nood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zon daar verschijnen? Zit hier een goddeloze in de zaal? Steek je hand eens op. Weet je dat je heel gauw goddeloos kan zijn? Zeker wij. Want wij kennen de wil van God en we handelen naar Als wij zeggen, ik ga toch liegen en jatten en ik ga even de buurvrouw versieren... heb je een heel groot probleem. Want dan ga je dus handelen alsof er geen God is en jij zelf God bent. Dus als wij willens en wetens van de koers afgaan van het Koninkrijk van God... dan krijg je die situatie. Als je nou God kent en je gaat anders doen als God zegt en je weet het... dan word je dus gewoon... Een goddeloze, want dan zet je God langs de kant, je wordt los van God en je gaat doen wat je wil. Ik wil het niet echt lelijk en maken, eng maken, maar dat zijn goddelozen. Het wordt ook tegen de gemeente van Yeshua gezegd door Petrus. En hij waarschuwt de gemeente, hij wil ze wat leren. Waar zal dan de goddeloze en de zonde verschijnen, zegt hij. De rechtvaardige wordt ten nauwe nood behouden. Ten nauwe nood, want niemand is rechtvaardig, ze Paulus. Niemand tot niet één toe, want jullie monden zijn als een open graf. Nou, dan zegt hij het behoorlijk helder. Laat derhalve ook zij, broeder en zuster, die naar de wil van God lijden, die zijn er ook onder ons, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven. Steeds het goede doende. Zelfs al ga je naar de dood tegemoet voor je tijd en je gevoel, wees toch oprecht. Dank God. Dat is een hard woord. We weten allemaal niet hoe we ervoor staan als het zover is. Maar de gelovige zal ook door zijn geloof leven. En we zullen als broeders en zusters erbij zijn... om te versterken tot het laatste stukje toe. We gaan weer even terug naar de tekst. Toen gingen de priesters het huis van Yahweh binnen om het te reinigen. Halleluja. Ze brachten al het onreine dat ze in de tempel van Yahweh vonden... Al het onreine in de tempel van Yahweh. Kun je het voorstellen? Waar stond het dan? In het, in het heiligdom? In het heilige der heiligen? Wat voor een zootje hadden ze ervan gemaakt. En de deuren die zaten ook nog dicht. Het terreinige ze brachten het onreine dat ze in de tempel van Yahweh vonden... naar de voorhof van het huis van Yahweh. De levieten namen het daar over en brachten het naar buiten... naar de beek de Kidron. En dan, hop, zie je dat water in. Dan kan het wegvloeien. Weg. Al die vaardigheid het water in. Hé, hey, water... Waar denk je nou aan? De doop. Ja, de doop. Ik denk tegenwoordig kunnen we beter mikwe zeggen. Want we dopen niet meer één keer, dat heb ik altijd in mijn hoofd. één keer nooit meer. Maar mikwe is een gang die je gaat. Of mikwe. De eerste doop die je doet is natuurlijk ook mikwe. Maar dat is de doop in de dood van Yeshua. Als je erkent wie je zelf bent in je zonde natuur. Je, mijn God, hoe kan ik rechtvaardig worden? Nou, dat gaat niet. En je geeft ons de weg om met Christus, de rechtvaardige, te sterven. Symbolisch, onder water te gaan. Afgesloten te worden van het leven. En als je dan opstaat, staan we op in een nieuw leven. Dat is de eerste doop die wordt uitgevoerd. En daarna is het een herhaling van zetten in het mikwe. Want je verontreinigt je op allerlei wijzen. En in het Jodendom, dat doet de vrouw het al elke maand vanwege haar toestand. waarin ze is verkeerd. Ze zegt: hé, dat is goed. dan komt de reiniging. En de man doet het ook, maar dan niet per maand. En als je wilt wil het om de veertien dagen doen. Nou, dan ga je samen. Dan doe het samen met je vrouw. En dan zegt je vrouw, waarom ga je nou weer dompelen? Waarom doe je een nou mikwe? Ze zegt, ja, zitten een paar dingen een beetje klem, lieverd. Oh, zegt ze, dat is goed. Het dopen wat we doen de eerste keer, is dopen in de dood van Yeshua. Je oude mens leg je af, maar die laat je ook niet meer opstaan uit dat water. Je bent al wel dezelfde man of vrouw. Denk je, je bent nog steeds Willem, weet je wel. ja. Maar er is wat veranderd bij Willem. Ik heb een nieuw leven. Ik ben nu in Christus. En dat zou je zien ook. Maar daarna kun je fouten maken. En dan is het goed om de mikwe wijzen. We hebben dat in de tijd eens gehoord al van Moti Klima, Ooit is een paar jaar geleden. Die vertelde ons over mikwe. En de laatste keer met uh, Rabijn Het Was echt goed. Ze hebben het heel bescheiden, netjes uitgelegd. Het is zo mooi om te doen. Ik ben samen met Ank binnen een week naar het zwembad toe gegaan. Zeg, ga mee, Ank. We gaan naar het zwembad toe. Ja, ze, ze kunnen het best doen. Dus wel, het zwembad was vol met allemaal jonge luien. Allemaal springen, dansen, hè, vliegen. Dus uh, we hebben midden in het zwembad, waar iedereen aan het zwemmen was. We hebben gezegd, wat, waarom wil je uh, mikwe doen? En zij zegt, nou, om die en die reden. Nou, vind ik fijn, ben ik je getuige. En zij zegt, waarom doe jij het dan? Ik zeg, nou, ik heb dezelfde soort reden. 1, 2, 3. Het is reiniging. Het is geloofszaken zijn het. Het is reiniging. Schaam je er echt niks voor. Het is zo mooi om te doen en beseffen dat je weer een stukje... Besmetting, want uh, hè, allerlei dingen besmetten ons in onze gedachten, in onze woorden. We leggen het af. En je staat weer op als een, uh, een gepasseerde babytje. Hé, helemaal rein. Het gaat om het reinigen. Ze brachten alle het onreinen van de tempel naar buiten toe, de voren van het huis van de Heer. En uiteindelijk kieperen ze het in de beek van Kidron En dan wordt het weggespoeld. Dat doen wij dus met het uh, mikken ook. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen ze met de heiliging. Daar gaat hij weer. Weer heiliging, dat is mikro dat is heiliging. Weer toewijding afleggen. En op de achtste dag van de maand kwamen ze toe aan de voorhal van Yahweh. En heiligden het huis van Yahweh in acht dagen. En op de zestiende dag van de eerste maand waren ze gereed. Het hele huis gereinigd. Weer helemaal klaar met de dienst aan God. Dat doen wij dus ook op dezelfde wijze. Daar komt Petrus weer. Nou zegt Petrus, in 1 Petrus 2 vers 9, jullie zijn een uitverkoren geslacht, broeder en zuster. Uitverkoren. Wie is hier uitverkoren? Steek je handen op. Amen, goed zo. Uh, een heilige natie. Wie is hier heilige natie? Een volk, God ten eigendom. Ja. Om, oh wacht eventjes, ja dat ligt wel wat aan vast. We hebben al die toespraken om de grote daden van God te verkondigen. We zijn niet zomaar heilig en rein en apart gezet. En, hè? Nee, dat zijn we om de grote daden van God te verkondigen. Van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uw broeder en zuster was eens niet zijn volk. Amen. Wij waren eens niet zijn volk. Wanneer zijn we zijn volk geworden? Als je doet wat hij zegt. Yeshua die komt aan het water. En die zegt tegen Johannes de doper, wil je me dopen? Weet u nog wat zei? Nee, hij zei? Hij zei, ik heb nodig van u gedoopt te worden. Hij zag de zoon van God naderen. Ook zijn heerlijkheid zag hij. Hij was zelfs een duif boven hem. De stem van God, deze is mijn zoon, die ik er welbaar heb. Hij zei, u moet niet naar mij gedoopt, maar ik doe u. Nee, zegt hij, aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid is wet. Wat God zegt, dat is gerechtigheid. Dus God zegt dopen. Zelfs Yeshua, die dan zonder zonde is, die zegt al dus betaamt het mij alle gerechtigheid te vervullen. Hij gaat onder. U eens niet zijn volk, broeder en zuster, dat zijn wij. Nu echter zijn we Gods volk. Eens waren we zonder ontferming, maar toch was God genadig. Want nu zijn wij in ontferming aangenomen. Amen. Allemaal, hè? In ontferming aangenomen. Verheug je daarover. Ook als je een keertje depressief bent. Of je, je niet goed voelt. Alles gaat fout in je leven. Zeg maar, ik leef toch in de genade van God. Wat een grote God heb ik. Je wordt gewoon beproefd. God beproeft zijn eigen kinderen. Je bent zonen en dochters van hem. Toen traden ze bij de koning Hiskia binnen... en zeiden, wij hebben het hele huis van Yahweh gereinigd. Het brandofferaltaar met al zijn toebehoren. De tafel met de toonbroden en toebehoren... Alle voorwerpen die koning Agas tijdens zijn regering voor zijn ontrouw ontwijd heeft, hebben wij in gereedheid gebracht en apart gezet. Zie, zij zijn voor het altaar van Yahweh. Ze hebben de hele heiligdom weer teruggebracht in de goede staat. Ook wij moeten ons heiligdom door reiniging terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Als je uit het microfoon komt, bent u volkomen rein verklaard. Oh, mijn God, wat heerlijk. Klein stukje nog. Vroeg in de morgen roept Koning Jegizia, de overste der stad, en samen en ging naar het huis van Yahweh. Zij brachten zeven stieren, zeven rammen, zeven schapen, enzovoort, enzovoort. En waarom? Als een zondeoffer voor het koningshuis. Voor het heiligdom, voor Judah. Hij beval de zonen van Aaron, dat zijn de priesters die op het altaar van Jaweh te offeren. Dus dat wat ze kwamen brengen, moest op dat altaar geofferd worden. Wij moeten ook onze offer brengen op het altaar. Vader, Jeshua stierf voor onze zonde. Ik lever mijn ongerechtigheid in en ik doe weer mikwe. De reiniging van onze tempel, het laatste stukje. Hebreeën 3, vers 1. Daarom, broeders, heilige broeders, daarom. Als je daarom leest, wat moet je dan zeggen? is er ook een waarom. Waarom? Ja, waarom? Nou, daarom, heilige broeders. Oh ja, zijn hier heilige broeders? Steek je handen eens op. Ik heb het over broeders, niet over zusters. Hè? Zijn er heilige broeders en heilige zusters? Echt waar. In het Duits gaat het beter, dan is het kesesten, hè? Dan is het samen. Wij moeten zeggen broeders en zusters. Daarom, heilige broeders en zusters, jullie zijn deelgenoten aan de hemelse roeping. Richt nou je oog op de apostel, aan welke? Nou, die hoge priester van onze blijdenis, Yeshua. Richt je oog op Yeshua, die aan de troon van de Vader is, die getrouw is jegens hem. Wat is Yeshua? Hij is getrouw jegens wie? Zijn Vader Yahweh. Die hem, dat is Yeshua, heeft aangesteld. Oh, dus Yeshua en de vader zijn toch niet dezelfde persoon, zoals in de christenheid. Vader en zoon is één, zeggen ze. Ja, één in denken, één in spreken en Yeshua handelt overeenkomstig het spreken van zijn vader. Wat zeggen ze? Nee, het is één wezen, de vader en de zoon. Dan doen ze moeilijk met die handen, want dat is niet aan te duiden. Maar het is niet één wezen, Yahweh is God. En buiten Yahweh is er geen God, er is wel een zoon van God. En laat ik het hardop zeggen, hij is ook God. Maar als dan de Bijbel leert, er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. En dat is Yahweh. Voor mij is Yeshua God hoor. Ik buig voor zijn woord. Want ik weet het woord wat hij spreekt, spreekt hij namens zijn vader. Nou, ik buig, dat is aanbidden. Ik buig voor het woord van Yeshua. Amen. Zo gaat het. Maar door voor zijn woord te buigen, richt ik mijn aanbidding tot de vader. Zijn vader is God. Hij is de zoon van God. Maar het wonderlijk is, wij worden ook zonen van God genoemd. Is er dan zoon van God genoemd? En dan spreekt hij het over degene die in gehoorzaamheid behandelt. Hij is echt een zoon van God. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze beleidenis. dat is Yeshua, de Messiach. Hij is getrouwd jegens Yahweh. die hem Yeshua heeft aangesteld. Yahweh heeft Yeshua aangesteld. Evenals ook Mozes getrouw was in heel zijn huis. Mozes is ook door Yahweh aangesteld en gezalfd. En van zijn zalving heeft hij nogal 70 anderen gegeven. Yeshua is gezalfde. Maar hij gaf de zalving aan de discipelen. Uitstotting op Pinksteren. De dag dat wij de boodschap van de discipelen aanvaarden, ontvangen we van dezelfde geest. Oh ja, ja, inderdaad. Want de geest van Yeshua, die komt van de Vader. Hij heeft hem gezalfd met zijn geest. Hij heeft hem ook alle macht gegeven. Oh, Yeshua heeft dus alle macht. Ja, Yeshua heeft alle macht gedelegeerd gekregen van zijn vader. Het is net als de farao die delegeerde al zijn macht aan. Jozef. En die had alle macht in Egypte. Maar wat zei de farao? Ik ben uitgezonderd. Exact dezelfde verhouding is Yeshua. Vader delegeert al zijn macht aan zijn zoon in hemel en op aarde. Maar daar is hij zelf van uitgezonderd. Want Yeshua doet niet anders dan de wil van zijn vader. En wij zijn navolgers van Yeshua. Nou, nog een keer. Getrouw is jegens hem, Yahweh. Hem, Yeshua, heeft aangesteld. Evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Mooi, hè? Want hij, broeder en zuster, dat is Yeshua... is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Ja, natuurlijk. Mozes heeft ooit gezegd... de Heer zal een profeet zenden als ik. Hoort hem. En dat is Yeshua. Evenals Mozes getrouw was in heel zijn huis. Want hij, dat is Yeshua... is zoveel grotere heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Als de bouwmeester hoge eer geniet dan het huis... Want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Ook ons huis, zie je. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis. Als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Wij precies hetzelfde. We lijken Mozes wel. Maar wij worden ook getrouw geacht om te zeggen wat we zeggen moeten. En tenslotte zegt Hebreeën 3 vers 6... Maar Christus, Messiach, de zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, broeders en zusters. Ja, oh wacht eventjes, er komt weer dat vervelende woord, indien. Een voorwaarde. Wat zegt hij nou? Zijn huis zijn wij, broeders en zusters. Indien, broeder en zuster, wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen, tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Als wij dat loslaten, onze hoop, wat hebben we er nog? Niks. Wij leven ook maar uit geloof. En geloof is uh, zien wat niet te zien is. En zeg ik heb een hand vol van de genade van God. Ik, zeg, ik zie niks, maar hier zit het in. Ik leef uit de genade van God. Dat is geloof. Indien wij vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen... tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Amen. Prijs de Heer. God is tof. Een goede maand.